Uh, wat zit gij hier te doen? Hij is uh, samen met mij een en ander aan het uitzokeren. Ja, ja, goed, goed, goed. Uh, kan ik u even onder vier ogen spreken, Hanna? Uh, het is nogal delicaat. Ah, uh, ja. Uh, guido, sorry, maar kunt u even... Uh, uh, misschien... Nee, nee, nee, nee, inspecteur. Doe maar voor waar je mee bezig bent. Ik wil u niet storen. Uh, liever ergens anders, Hanne. We kunnen huh? misschien ergens iets gaan drinken of zo. Wat denkt u?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 Ik kan niet makkelijker, daar zijn we allemaal een massieve van... finish. Dat is ja, dat zijn ze niet al begonnen. Een massieve finish. Zeg maar, nee, zit dag er daar af, af. met een kopstad op barsten. Ja. Waarom zeg je dat ook altijd zo ah. luid? He. Oh nee, nu dan nog. Oh. Met vanille. Wat? En wanneer is dat gebeurd? Ik kom af. Ja, natuurlijk breng ik haar mee, ja. Tot ziens. Hanneke, kom jong. Oh. Doe het beste peignoir We moeten de deur uit. Nee. Roger Confiture is verdronken. Huh? In zijn bad.